Radio Els 558, de top 100 van de jaren 80. 24 uur per dag. Radio Els, Zo, even een ander tuneje opgezocht en daar gaat hij weer van start natuurlijk. Radio Els 558, Goede Vrijdag vandaag, 25 maart van het jaar des alles 2016. Al moet ik dat allemaal misschien vandaag maar laten vergeten natuurlijk. Want Goede Vrijdag is natuurlijk een christelijke feestdag of uh, rouwdag, net zoals je het mag interpreteren natuurlijk. En het leek ons wel een leuk idee om dan weer eens even wat speciaals te doen. Alhoewel het een lange zit wordt. Want waarschijnlijk zijn we live tot een uurtje of zes. Of misschien zelfs wel later. We gaan namelijk doen de top 100 van de 80's. Ja, oftewel de top 100 van de jaren 80. En dat is zomaar een willekeurige lijst die we van internet hebben geplukt, Dus we hebben hem zelf niet samengesteld. Zoals dat heet. En daartussendoor zullen we even wat uh, herinneringen ophalen. Met wat nieuwsfeitjes en zo. Uit de jaren 80 tot en met 1989. We hebben veel muziek te draaien. Dus we gaan maar snel van start. En dit staat op 100, maar het had voor mij op nummer 1 mogen staan natuurlijk. Ja, want ik vind dit een prachtige plaat. Philip Bailey en Phil Collins uit 1985 is de opener voor deze lijst op nummer 100. Hier is Easy Lover. Oh, ik ben nu al aan het dansen op mijn stoel, dat kan het worden met deze top 100 keer. dat het uh, een uurtje of zes is, dan ben ik finaal versleten en gebroken denk ik. Philip Bailey en uh, Phil Collins natuurlijk, voor uit 1985. te Luisteren via het wereldwijde web, zelfs via diverse streams en natuurlijk op de middengolf 1512 kilohertz en op de FM 105.4. Dit is Radio Els 558 met Fergie Den Hartog. 24 uur per dag, Radio Els. Nummer 99 in de lijst, de Fine Young Cannibals En She Drives Me Crazy. Ja, dat doet Els ook wel eens natuurlijk lekker. Zometeen zullen we eens even het licht gaan, uh, hoe noem je dat, een blik gaan werpen in het verleden. En we beginnen met nieuwsberichten uit 1980. Maar eerst nog even wat lekkere muziek. naar buiten kijken, het begint net een beetje op te klaren en er komt een heel flauw zonnetje door. Dat, uh, ja, voor de rest schijnt het vandaag hopeloos te worden met regen, buien en noem maar op dus. Maar de muziek vergoedt natuurlijk veel, de top 100 bij Radio Els 558. En dit is het nieuws in, uit 1980. De eerste reacties op de Russische invasie in Afghanistan op 27 december 1979 komen los. In Teheran wordt de Russische ambassade bestormd door demonstranten. De Amerikaanse president Jimmy Carter kondigt ingrijpende politieke, economische en culturele sancties af en dreigt met een boycott van de Olympische Spelen in Moskou. Het stakingsverbod voor ambtenaren en spoorwegen wordt uit de Nederlandse wet geschrapt. Dit verbod was onderdeel van de worgwetten van Abraham Kuiper uit 1903. En koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van haar dochter Beatrix. Die deze dag op 31 januari 1980 haar 42 e verjaardag viert. Ja, dat was een stukje nieuws uit 1980. Dat is toch wel leuk, die oude herinneringen. Dan lijkt het soms nog heel kort geleden. Net als dit plaatje, net alsof het gisteren was. Uit 1985, de Commodores staan op nummer 98 met de Night Shift bij Radio Els Top 100 van de jaren 80. 10 minuten over de klok van 11 uur op deze goede vrijdagmorgen, ja zo heet dat hè. Je hoorde Elfenville met Big in Japan. genoteerd op nummer 97, het nummer stamt uit 1984. De top 100 van de jaren 80 wordt geproduceerd door Tom Plas en de catering wordt verzorgd door Els. Die is daar voor heel van, vanmorgen vroeg al mee begonnen met een grote pan soep te koken, zodat we hier niet van de honger hoeven om te komen in ieder geval. En deze dame die maakte al furoren in de jaren 70. Donna Sommer is genoteerd op 96. En dat komt uit 1982 en is getiteld de States of Independence bij Radio Els 558 met een prachtige top 100 al zeggen met zelf. Independence van Donner Summer Audio op nummer 96 uit 1982 in de top 100 van de jaren 80. Legendarisch zijn de woorden waarmee, waarmee Herman Bode een manifestatie van arbeiders toespreekt. De manifestatie was uit angst voor krakersreel verplaatst naar de dam, uh, naar het uh, Rijcomplex in Amsterdam Zuid. Toen de menigte riep om een demonstratie naar de dam, riep Bode: willen we naar de dam, dan gaan we naar de dam. En dat de, al dus geschieden, dat zijn legendarische woorden. Het nieuws van 1980. De NOS die begint de officiële uitzending van Teletext vandaag op 1 april 1980. En op 3 april 1980 in Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. Dus de 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd. En tijdelijk elders gehuisvest waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. En op 1 juni 1980 oprichting van de Amerikaanse nieuwszender CNN door Ted Turner. Zo lang bestaat dat alweer. Hè? Ja, want het is toch inmiddels alweer 36 jaar geleden 1980. We gaan naar nummer 95 in de lijst uit 1986. Cop Robin, The Promise You Made. To come to your defense Would you worry for me With a pain in your chest Could I rely on your faith Remember the promise you promised you promised. De luisteraars. 24 uur per dag de beste muziek. En vandaag bijna uitsluitend muziek van de jaren 80. Want we doen hier de top 100 van de jaren 80. En dat zal waarschijnlijk wel even gaan duren voor ondergetekende achter de knop hier. Tot waarschijnlijk een uurtje of zes. Maar het kan voor hetzelfde geld 7 uur worden. Dat hangt er maar net vanaf hoeveel wij praten, natuurlijk. Kok Robin. De Promisume Top. 95 uit 1986. Het voorjaar. Het zit in de lucht en je hoort het op de radio. 24 uur per dag. Radio Els 558. Cause we Ultravox werd het alweer half twaalf hier in de top 100 van de jaren 80 bij Radio L's 558. Ultravox natuurlijk met Vienna, Teken volgens mij gewoon WN, ik weet het niet, uit 1981 en het staat genoteerd op nummer 94. en 90. En wat is dit? Nummer 93, Midnight Oil. Hier is Pets Are Burning. wood. And oak, holding wrecks and boiling diesel, steam and five degrees. The time has come to say ook niet zo handig als je bed in brand staat, natuurlijk. Het nummer 93 geluidt Midnight Oil uit 1988 en de beds are burning. 4 november 1980. De voormalige filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentverkiezingen 51% van de stemmen tegen de zittende president Jimmy Carter, 41%. Ook verwerven de Republikeinen met 53 van de 100 zetels een meerderheid in de Amerikaanse Senaat. Daarmee is een einde gekomen aan de coalitie van zwarte armen, vakbonden en intellectuelen die sinds Franklin Delano Roosevelt Nieuw Deal een stempel zetten op de politiek. En op 8 december 1980 een zwarte dag in de popgeschiedenis. In New York wordt muzikant John Lennon door Mark David Chapman neergeschoten. Lennon overlijdt even later op weg naar het ziekenhuis. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemorgen, dit is Radio Els. We gaan maar even naar Stevie toe, Stevie Wonder uit 1984. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. to say how much I care I just call to say I love you and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no No harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves. Not even time for birds to fly to southern sky. No No Halloween No giving thanks to all the Christmas joy you bring But what 558 met Verrie Den Hartog. 558 hey, hey, hey. Radio L's. Ja. In de top 100 van de jaren 80, uit 1987, t Pao met I en Your en daarvoor was het op 92, Stevie Wonder uit 1984, met I Just Call to Say I Love You. Het nieuws van 1980 gaan we besluiten met een overzicht van de best verkochte singles in Nederland van dat jaar. Op 10 was dat Lips met Funky Town, op 9 ABBA met The Winner Takes It All, op 8 was het de Hollandse formatie Masada met Sayang Yee, op 7 Super Hill Gang met Rappers Delight, op 6 André van Duin en het Nederlands elftal Nederland, die heeft Bal. Op 5 was het Don McLean met Crying, op 4 Captain and Neal Do That To Me One More Time, The Son of Jamaica van de Gombe Dance Band staat op 3, You and Me van Spargo ook, uit, ook, ook al uit Nederland staat op 2 genoteerd en nummer 1 de best verkochte single van 1980 was Woman in Love van Barbara Strijsend. En wij gaan verder met nummer 90. En dan hebben we er alweer 11 op zitten. En het uurtje schiet ook alweer op. Dus we draaien niet zoveel plaatjes per uur, geloof ik. Het zijn allemaal nog wel een beetje lange nummers. Hier is uit 1983. Yes, en owner of a Lonely Heart. Weet dan over Radio Els, de programma's of gewoon genieten van de muziek van toekomst? Yeah. Kijk op wwwradioels 558nl Best of Deze dame gisteren nog in het shownieuws in de afwashow. Madonna natuurlijk. Ik, ik weet niet of ze nog meer voorkomt in die lijst. Daar heb ik nog niet zo naar gekeken. Ze staat hier in ieder geval op nummer 89. Met een nummer uit 1987, La Isla Bonita. Radio Els 558. Informatie. We gaan terug naar het jaar 1981. En in 5 januari was de eerste uitzending van het Jeugdjournaal en op 16 januari, ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China, laat de Nederlandse regering toch levering van twee duikboten aan Taiwan toe. Ook als de Tweede Kamer zich drie weken later daar zich tegen uitspreekt. En in 1981 wordt de achtbaan, de Python, geheten, in de Efteling geopend. En in 1981 bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de nationale partij zijn leidende rol ondanks stemmenverlies. De regering ze zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. Ja, het is inmiddels wel afgeschaft natuurlijk. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 12 uur. Dit is de laatste voor het nieuws en weer van 12 uur, zoals dat heet. Hier is de police op 88. Every little thing she does is magic. Internet. Radio 11. 558 Met het nieuws. Dit is het nieuws, een goedemiddag. Mijn naam is Frank van der Lucht. Hypotheekverstrekkers jagen consumenten vaak onnodig op kosten door ze bij simpele aanpassingen van hun hypotheek automatisch naar een tussenpersoon te sturen. Een bezoek aan een financieel adviseur is volgens de Consumentenbond alleen logisch wanneer het gaat om aanpassingen met mogelijk grote fiscale en financiële gevolgen. Bij kleine veranderingen, zoals het oversluiten naar een lage rente, is zo'n kostbare tussenstap helemaal niet nodig. Op de Dam in Amsterdam komen vanmiddag diverse moslimorganisaties, Vredesbeweging Pax en het Humanistisch Verbond bijeen... voor een manifestatie tegen de recente aanslagen die uit naam van de islam zijn gepleegd. Het gaat onder meer om de aanslagen in Brussel, maar ook die in Istanbul en Parijs. De organisaties willen op de bijeenkomst hun afschuw uitspreken en solidariteit tonen aan de nabestaanden. In Amersfoort heeft de Passion ongeveer 20.000 bezoekers getrokken. De muzikale uitvoering van de Leidensweg van Jezus werd voor de zesde keer opgevoerd. Burgemeester Bolsjes was na afloop erg tevreden. Vanwege de aanslagen in Brussel had de gemeente extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er was meer politie op de been. Ook waren er verscherpte toegangscontroles bij het Centrale Plein. Incidenten waren er niet. Het weer. Vanmiddag trekt de neerslag oostwaarts. In het westen wordt het droog en breekt later in de middag de zon door. Verder naar het oosten blijft het langer bewolkt. Valt er af en toe ook nog wat regen. Temperatuur tussen de 9 en 10 graden. En tot zover het nieuws. Radio Els 558, de top 100 van de jaren 80. 24 uur per dag. Radio Els. Goedemiddag, luisteraars van Radio Els 558. Het is even over de klok van 12 uur geworden en je heeft afgestemd op de top 100 van de jaren 80. Even iets uitleggen. We hadden even een lang tuentje. Dat komt omdat we allemaal een beetje lange plaatjes hebben in deze contreien van de top 100. En ik wil ze wel zoveel mogelijk helemaal laten horen. Dus als ik dan nog twee minuten over heb en dan staat de plaat klaar van meer dan vier minuten, bijna vijf zelfs. Ja, dan gaan we die echt doorschuiven naar het volgende uur. Dan wordt het maar een heel laatetje vanavond. We waren toegekomen aan nummer 87 in de lijst. Die komt uit 1985. Hier zijn de Simple Minds en Life and Kicking. is alive and kicking hoor. 24 uur per dag en vandaag houden we het lekker bij de jaren 80 zijn Geweldig. Hè? De Simple Minds op 87 met alive and kicking. All hit Radio 558. Radio oh, dit is ook zo geweldig. Hè? Cindy Loper uit 1984 staat genoteerd op 86 in de lijst met Girls Just Want to Have Fun. Nou, dat hebben we wel hier hoor. 558 via het wereldwijde web via www.radiohelms558.nl. Er is ook nog een stream van Overdrive online. Dan moet je maar even op Facebook kijken waar dat precies is, want ik heb het daar wel neergezet, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. En natuurlijk op de ouderwetse middengolf 1512 kHz in het oosten van het land en in het noorden van het land op de 105.4. Jorde Cindy Loper op nummer 86 met Deuls. Dus want hij van nou dat willen jongens ook horen. Ja, maar ja. Uh, nieuws uit 1981, bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verliest de regeringscoalitie CDA-VVD van Dries van Acht haar meerderheid. De formatie van een nieuwe regering duurt ruim 15 weken. Het kabinet, het kabinet van 8-2 is een wankele CDA-P van de d 66 coalitie Op 16 oktober ontstaat een regeringscrisis die nog, kom, die nog kan worden gelijmd, wanneer, waarna de regeringsverklaring pas op 16 november afkomt. Toen was het ook al hommelussen natuurlijk hè, in de politiek, ja. Wij houden het team maar lekker bij muziek van de Golden Riering. Bijvoorbeeld in en 1982 staat genoteerd op 85. Het is allemaal gediend op de Twilight Zone. Goedemiddag als je net inschakelt Tot een uur of zes, of zeven De top 100 van de jaren 80 hier. per dag de vergeten hits. Goedemiddag. Dit is Radio Els. 17 over 12 hier bij Radio Els 558 en wij bouwen hier een lekker feestje met die top 100 uit de jaren 80. Celebration van Cool and The Gang uit 1980 staat hier op 84. Ik hoop dat een beetje een leuk paasweekend natuurlijk tegemoet gaat want dan gaat het tenslotte om lekker vrij met de kinders op stap of zo, of gewoon gezellig naar de meubel voelen ik Natuurlijk ook. Wij houden het hier lekker bij de muziek in de studio bij Radio Els 558. Hier is Simply Red uit 1983, nee uit 1985, ze staan op 83, Holding Back The years. En dit is het nieuws uit 1981, 1 augustus 1981, het New Yorkse kabeltelevisiestation MTV begint 24 uur per dag muziek uit te zenden en schept zo de behoefte aan videoclips bij grammofoonplaten, want daarvoor was het sporadisch eigenlijk. En op 10 augustus 1981, vijf dagen lang blokkeren binnenvaartschippers de Nederlandse waterwegen om een betere regeling voor de vrachtverdeling af te dwingen. Politie en marine bestrijden de chaos met harde hand en de schippers moeten hun actie staken zonder dat het resultaat geboekt is. Dag en nacht, 24 uur per dag. De hits van toen en van vandaag op Radio Els 558. It's all good. Hele goede vrijdagmiddag, het is 5 voor half 1 bij Ls 558, even een woordspeling, hè? even een beetje doordenken. Je hoorde het schitterende nummer van Men at Work uit 1982 en ze staan genoteerd op 82, ja, dus op 82 uit 1982, ja, hoe kan het hè? Down Under hoorde je natuurlijk en we gaan naar 1986 toe en die staat genoteerd op 81. We gaan naar Paul Simon en You Can Call Me L.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 Paul Simon, wereldbroer van Simon Garfunkel, scoorde al in de jaren 60 natuurlijk. hele grote hits. En in de jaren 80 deed hij dat nog gewoon eens een keertje extra over. We gaan het nieuws uit 1981 muzikaal afsluiten met een overzichtje van de best verkochte singles in Nederland in dat jaar. Dat was op 10 Bug met Making Your Mind Up, Pretend van Elvin Star dus staat op 9. Phil Collins op 8 met In the Air Tonight. Een beetje vlief van André Hazes op 7. Jambro en People's Don't Stop the Music heb ik gisteren nog gedraaid, geloof ik, in de show staat op 6 genoteerd. Ultravox met Vienna hebben we zo, zo juist gedraaid, staat op 5. The Police met Every Little Thing She Does Is Magic staat op 4, hebben we ook al gedraaid. The Stars on 45 met Stars on 45 staat op 3. Champagne met How About Us staat op 2. En de best verkochte single in 1981 was een Nederlandse zangeres. Anita Meijer staat op 1 met Why Tell Me Why. Dit is Radio Els 558 met Vinnie De den Hartog. Grijs destijds in 1982 in de Alfa Het is ook zelfs nog een Els hit-tip geweest. Het staat hier genoteerd op nummer 80 bij Radio Els 558. We doen vandaag die geweldige top 100 uit de jaren 80. Dit zijn de hits Els 558. De club natuurlijk uit 1983 staat genoteerd op nummer 79 met Karma Chameleon. Radio Els 558. Informatie. Het nieuws uit 1982. Italië wint de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-1 te verslaan. Het kabinet van 8-2 valt nadat de PvdA-ministers het oneens blijven met de bezuinigingen van 1983. CDA en D66 gaan in een interim kabinet van 8 door tot de nieuwe verkiezingen van 8 september 1982. En voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Oh, uh, een Nederlandse tv ploeg van de ICON met kooskoster Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans de Laag lopen in El Salvador in een hinderlaag en worden vermoord. In de aanloop van de verkiezingen die op 28 maart zouden plaatsvinden, zochten ze voor een interview contact met de rebeller van. FMLN En dat werd deze mensen helaas feitaal. En in 1982, Groenland stemt in met een referendum met een kleine meerderheid voor uittreding uit de Europese gemeenschap. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hier is Rick Esley, maar dat hoorde je natuurlijk al genoteerd op 78 en 1987. En het heet allemaal Never Gonna Give You Up. van die muziek waarvan je van denkt is dit echt uit de jaren 80? ja dit is echt uit de jaren 80 tachtig had het net zo goed van 2015 kunnen zijn de 77ste positie voor Brian Adams met A Run To You het nummer komt uit 1985 en wij gaan hier het nieuwsjaar 1982 afsluiten met een overzicht van de best verkochte singles in Nederland op nummer 10 The Dire Straits Private Investigations I Won't Let You Down van PHD staat op 9 The Culture Club Do You Really Want To Hurt Me staat op 8 Nova met Aurora staat op 7. André van Duin, daar is hij alweer. Bim Bam, als je huilt, staat op 6. The Musical Youth, die eendags vliegt met Pastor Dutzi staat op 5. June Lutz en Prins Mohammed met Soman Los Yohanni, staat op 4 genoteerd. En OMD, oftewel The Ocresto Manoeuvres in the Dark, My Maid of Orleans, staat op 3. Die gaan we trouwens zo meteen draaien. En op nummer 2 staat Doe maar met de bom. En op 1 Nico met Ein Mischen Frieden. Oftewel een beetje vrede. Dat had volgens mij iets met zo'n festival te maken. Dacht ik van dat jaar dat het gewonnen had of zoiets. Nummer 3 positie. De best verkochte single uit 1982. Vinden wij hier terug op nummertje... Uh, even kijken hoor op mijn lijstje. Ja, ik ben al een beetje moe. Ik je nagaan wat dat moet worden? Staat natuurlijk genoteerd op nummer 76. de muziek uit 1988 staat genoteerd op 75, dus we hebben een kwart van de lijst erop zitten. Womok en Womok en Teardrops. Het nieuws van 1983. De Bondsrepubliek Duitsland neemt in de EG het voortouw in de bestrijding van de luchtvervuiling door het autoverkeer. Door het regeringsbesluit dat vanaf 1986 uitsluitend nog nieuwe auto's op de weg mogen komen, die zijn uitgerust met een katalysator. Tegelijkertijd wordt de loodvrije benzine ingevoerd. Op de ronde tafelconferentie in Den Haag wordt besloten dat Aruba vanaf 1986 een status aparte zal krijgen, los van de andere Nederlandse antillen. Na tien jaar volgt dan volledige onafhankelijkheid. De eerste Nederlandse reageerbuisbaby Stephanie wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis. En ook in 1983 oud-premier Dries van Acht wordt benoemd tot commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. Ed van Tijn wordt in datzelfde jaar de nieuwe burgemeester van Amsterdam. En het laatste berichtje dan uit 1983: de Engelse politie maakt bekend dat op 3 december 1982 de grootste bankroof uit de geschiedenis heeft plaatsgevonden. De buit bedroeg maar liefst 10 miljoen Britse ponden. Wij gaan hierop naar het nieuws en weer, en dat doen we met Doemaar. De bom staat genoteerd op nummer 74. Al die ik in mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak met polen zijn mijn woorden schaars. onder de vetgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, komt het komt er toch wel van het geeft hier of je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten.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 Werk maken voordat de bom valt. Een diploma halen voordat de bom valt. E is MC2 voordat de bom valt. Wie dag neemt, neemt dag bij zijs. Bond, zoek je weer en tegen oude huis. Radio Ls 558 met het nieuws. Dit is het nieuws. Een goedemiddag. Met name is Sank van der Klucht. Miljoenen mensen hebben gisteravond naar De Passion in Amersfoort gekeken. De uitzending op NPO1 was met bijna 3,2 miljoen kijkers het meest populaire op donderdag. Naast het tv-evenement over het paasverhaal scoorden nieuws- en actualiteitenprogramma's... die volop aandacht besteden aan het overlijden van voetbalheld Johan Cruijff. Een dramatisch ongeluk in Frankrijk. Afgelopen nacht twaalf inzittenden van een minibusje kwamen om het leven... bij een frontale aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde tussen Moulin en Montbeigneux. Het minibusje kwam ineens op de linkerweghelft terecht... en er was geen tijd voor de vrachtwagen om uit te wijken. De slachtoffers zijn Portugezen. Ze waren vanuit Zwitserland onderweg naar huis. En drie Nederlanders zijn omgekomen tijdens de aanslagen dinsdag in Brussel. Dat meldt minister Bert Koenders vandaag vanuit Indonesië, waar hij op bezoek is...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 Radio Els 558, de top 100 van de jaren 80. 24 uur per dag, Radio Els. En zo zijn we alweer aanbeland in het derde uurtje van deze top 100 van de jaren 80. Het is uh, 1 uur net geweest, zie ik op mijn klokje hier bij Radio Els 558. Dus uh, we gaan er weer even lekker stevig tegenaan. En de plaatjes worden natuurlijk ook wel steeds mooier hè, naarmate we omhoog gaan kruipen. Maar ik kom nu al zoveel herinneringen tegen uit de jaren 80. Ik hoop jullie ook, want daar doen we het tenslotte allemaal voor. Ik hoop dat je een beetje een lekkere middag hebt. Ondanks dat het weer natuurlijk buiten niet veel bijzonders is. Maar ik heb een, ik heb een beetje begrepen dat het morgen de beste dag moet worden van het paasweek einde. We waren het vorige uur geëindigd met nummer 74. Doe maar met de bom uit 1983. En dit staat op... Nee, die stond op 74. Dit staat op 73 uit 1985. We gaan luisteren naar Bruce Springsteen hier bij Radio Els 558 en I am on fire. We zijn, we staan in brand. Ja, we staan in brand. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad design.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 Ik zit hier even een beetje het telegraafnieuws te lezen. En opeens is de platijnen afgelopen. Wel even erbij blijven, toch. Je Jo, de Bruce Pinkston op nummer 73 met I'm on fire. En we gaan maar eens dus even naar Lionel Ritchie toe. Waar we nog niet tegengekomen in de lijst. Maar toch wel heel wat hitjes gehad. Ook in de jaren 80 nog. Nummer 72, all night long. Hier bij Radio Else 558. Nou, niet alleen s'nachts hoor. We gaan 24 uur per dag door. Ja, met al die mooie muziek. Well, MUZIEK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 Come on and sing along we're going to party, rambo fiesta forever Come on and sing along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 70 in de top 100 van de jaren 80 teerschoffeers met wel een van hun allergrootste en in ieder geval hun bekendste hit. Sjout, het komt allemaal uit 1985. Radio L's 558. Informatie. En het is weer tijd geworden voor wat nieuwsberichten uit het jaar 1983. In Amsterdam steekt een 16-jarige skinhead de 15-jarige Antilliaanse Kerwin Duinmeijer neer. Deze overlijdt een dag later in het ziekenhuis. In België wordt het eerste kraslot geïntroduceerd, presto van de nationale loterij heet dat. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten op vliegbasis Woensdrecht doen ongeveer 550.000 mensen mee. Tot de sprekers behoort verrassend genoeg prinses Irene. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde van het EK voetbal 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta net voldoende om zich te plaatsen, te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat de spelers van Malta zijn omgekocht. En tot zover wat nieuwsberichten uit 1983. Wij gaan door hier in de lijst op nummer 70 uit 1986 afkomstig de Miami Sound Machine met Konga. Come on, shake your body, baby. Do that, come on, No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby. Do that, come on, No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby. Do that, come on, guy. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it dat komt van bij It didn't he? Things will never change That's just the way it is News Hornsby en The Range met The Way It Is vinden we hier terug op nummer 69. Het nummer komt uit 1986. Jullie hebben nog te goed van het nieuws uit 1983. De best verkochte singles om het jaar mee af te sluiten. Dat was op 10 de Cultie Club met Karma Chameleon. All Night Long van Lionel Richie staat op 9 genoteerd. UB40 met Red Red Wine als achtste. En op de zevende plaats vinden we Michael Jackson met Beat It. Stars of 45. Proudly present. The Star sisters. Met de Pie sisters. En hun moeder. Hè? Staat op 6 genoteerd. En Nena. Ja, ja, ja. 99. Luchtballonnen staat op 5. Doe maar van pa. Hoor die op. Dat hoorde je ook al, maar het staat hier genoteerd op 4. Billy Joel met Goodnight Night Sagon staat al op nummer 3. En Irene Cara met Fame staat op 2 genoteerd. En de best verkochte plaat in 1983 waren de shorts. Ja, met Coman Sava. De zanger was geloof ik een zoon van Mies Bowman, als ik me goed herinner. En wij gaan hier weer lekker door op nummer 68. Oh, je hoort het waarschijnlijk al. Ja, ja, ja, ja, ja. Soft Cell met Dame Dit Love uit 1981 op nummer 68 in de top 100 van de...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 the north En zo werd het alweer half twee hier bij ons, bij Radio Els in de studio en bij jullie in de huiskamer of misschien wel ben je onderweg ergens in de auto en dan luister je natuurlijk via je mobiel. Hoe kan dat? Nou dan ga je naar tunein.com en dan zoek je op Radio Els 558 en dan kan je gewoon een appje downloaden op je smartphone en dan kun je voortaan ook mobiel waar je ook bent naar Radio Els 558 luisteren. Je hoorde ZZ Top en de nog wat, geloof ik. Hè? Ze kwamen er toch achter. Staat hier niet bij. Give me all your love in. Het komt uit 1984 en staat hier genoteerd op nummer 67 in de top 100 van de ethisch. Ja, lekkere muziek allemaal. Hè? We gaan door in de lijst op nummer 66. Uit 1985 afkomstig. De Pointer Sisters. Hè? Allemaal Dominee-dochters, heb ik begrepen. En ze gingen zingen. Van paar, denk ik, niet zo leuk. I am so excited. Bij Radio Els 558. En dit was het nieuws in 1984. De Nederlandse regering besluit dat alle 48 Amerikaanse kruisraketten zullen worden geplaatst. Tenzij op 1 november 1985 kan worden vastgesteld dat de Sovjet-Unie zijn bestand aan SS-20-raketten niet heeft uitgebreid na 1 juni 1984. De Amerikaanse solzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader naar een heftige ruzie. En sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente MVV. En in 1984 de Britse komiek Tommy Cooper overlijdt op 63-jarige leeftijd. te midden van zijn publiek tijdens een optreden. De, B de BBC ver verbiedt uitzending van het plaatje Relax van Frankie Goes to Hollywood en dat maakt de groep wereldberoemd. En in 1984 de eerste Apple. Apple Macintosh computer kan worden gekocht. Ja, zo lang is dat alweer geleden, hè? En hier hebben we ook een mooi plaatje, hoor. Ja, ja, ja. De ABBA, maar ja, die staat in iedere lijst natuurlijk, hè. 1982, the day before you came. I must have left my house at 8 because I always do My train, I'm certain, left the station just when it was due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 waiting to be signed. I must have gone to lunch at half past twelve Also the usual place, the usual bunch. And still on top of this I'm pretty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 Yes. 86, maar het ging mij niet zo goed af hoor. Het loopt als een Egyptenaar. Walk like an Egyptian. Er is trouwens wel een hele mooie videoclip bij te zien. Moet je maar eens een keer gaan opzoeken op YouTube of zo. So. Je hoorde natuurlijk de Bengals staan genoteerd op 64. In de 100 of uh, de beste 100 van de 80 of zoiets Maakt het allemaal veel uit. Hè? Hier zijn de Rhythmics op net 63 en Sweet Dreams are Made of This uit 1983. Het al snel vanuit het westen droog en geleidelijk breekt de zon ook door. Het wordt rond de 10 graden en de westenwind is matig tot krachtig. Komende nacht ontstaat er mist en bij minima rond het vriespunt kan het glad worden. Morgen overdag blijft het droog met geregeld zon. Met maxima van 12 tot 15 graden is het zacht. Tijdens beide paasdagen is het wisselvallig weer met op zondag kans op onweer bij buien. Vooral maandag gaat het bovendien stevig waaien, mogelijk stormachtig aan zee. Dus Inderdaad, wat ik al dacht, morgen wordt een beetje de mooiste dag. Dus uh, daar zou ik zeggen: morgen moet je er even van genieten. Want daarna wordt het uh, waarschijnlijk binnen blijven. Wij gaan op naar uh, nummer 62, hè, de Communal Arts uit 1986. En verlaat me niet op deze manier. Oftewel, don't leave me this way bij Radio Vijf verwacht in de top 100 van de jaren 80. Michael Jackson die mag natuurlijk niet ontbreken in een lijst die over de jaren 80 gaat. Hè? Ja, en we zullen ook nog wat meer tegenkomen. Hij staat hier vertegenwoordigd op nummer 61 met een nummer uit 1983. Met wie dit? Van, van die OP die helemaal is leeggeplukt aan singles destijds. Hè. We gaan op naar het nieuws en weer van twee uur alweer. Hè? Ja, ja, het gaat weer hard hè? En volgende uur gaan we de lijst door de midden hakken, zoals dat heet, want dan zijn we toe aan nummer 50. Maar eerst gaan we even luisteren naar nummer 60, Tracy Shipman en Fast Car. We zien elkaar terug, of we horen elkaar terug, beter gezegd, na het nieuws en het weer van twee uur.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 dit is Radio Els 558 met het Nieuws. Dit is het Nieuws, een goedemiddag. Mijn naam is Sank van der Klucht. De KNVB roept alle clubs in het amateurvoetbal op om komend weekend stil te staan bij het overlijden van Johan Cruijff. Dat verzoek doet de voetbalbond in een e-mail gericht aan alle verenigingen. De KNVB doet daarbij de suggestie om dat eerbetoon te laten bestaan uit de minuut stilte, voorafgaand aan de duels van de eerste teams. Ook vraagt de bond om de Nederlandse vlaggen half stok te hangen op de sportparken.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 Radio Els 558, de top 100 van de jaren 80. 24 uur per dag, Radio Els Luisteraars van Radio Els 558, welkom bij het derde uur alweer van deze top 100 van de jaren 80. Allemaal ethisch music, hè, zoals dat heet. Ja, de keer weer eens lekker herinneringen ophalen en zo. En tussendoor hebben we dan ook nog even wat nieuws uit de jaren 80, en dat doen we in een Gronisch. Chronologische volgorde, zoals dat heet. We hebben de jaren 1980, 81, 82 en 83 al gehad. En dit uur zal 84 en een stukje van 85 aan de beurt komen. We waren het vorige uur gebleven bij Tracy Chapman met Fast Car. Stond genoteerd op nummer 60 en dat nummer kwam uit 1988. Dus we beginnen gewoon lekker met 59. En dat is gelijk alweer een beetje lekkere muziek, hoor, van UB40 uit 1983. Hier is Red Red Wine. De opname die we tegenkwamen van Michael, George Michael met Fate staat genoteerd op nummer 58, het komt uit 1987 en deze jongen horen we nog wel meer hoor in de lijst, alleen veel en veel over. Dit was het nieuws in 1984, voormalig filmacteur Ronald Reagan herkozen als president van de Verenigde Staten. Bij de televisieactie 1 voor Afrika geven de kijkers 61 miljoen gulden voor leniging van de hongersnood in de Sahel-landen. En abortus gelegaliseerd in Nederland middels de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. En in 1984 wordt de Nederlandse afdeling van de stichting Artsen zonder Grenzen opgericht. Oeh, wat horen we hier allemaal? Kim Wild, ja, het mag niet ontbreken in deze lijst natuurlijk, 1981, staat genoteerd op 57. Hier is Kids in Amerika. Looking out Down below, the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. voor Radio Els de programma's of gewoon genieten van de muziek van toen. Yes. Kijk op www.radioels558.nl. The best hobby naar de weg naar je hart. Ik hoop wel dat je in ieder geval de muziek gevonden hebt bij Radio Els 558 vandaag. Op Goeie Vrijdag noemen we je de top 100 van de jaren 80 bij Radio Els 558. En dat is toch wel geweldig om al die muziek weer terug te horen van meer dan 30 jaar geleden natuurlijk. Het nummer 56 geluid kwam uit 1988. De Soul Sisters met The Way To Your Heart. En op 55. Een bijzondere dame hoor. Mag je wel stellen. Ja. Een icoon. Zo kunnen we dat wel noemen. Tina Turner.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 for money and any old music will Tina Turner was er nog een icoon. Die, die bedraaide Bruce Springsteen natuurlijk met zijn geweldige hit Born in the USA. Ik, volgens mij een van, hun, van zijn grootste hoor. Het komt uit 1985 en het staat hier in de lijst van de jaren 80 op nummer 54. We gaan eens even een overzichtje geven van de best verkochte singles in het Nederland in het jaar 1984. Op nummer 10 Paul Jong met Love of the Common People. I Want to Break Free van Queen op nummer 9. Die gaan we trouwens zo meteen draaien. Duran Duran met The Reflex staat op 8 genoteerd. En Pat Bennett met Love is a Better View. Battlefield op 7, op 6 staat Jermaine, Jackson en Pia Zadora, When The Rain Begins To Fall, ken je die nog? Hello van Lionel Ritchie staat op 5, Stevie Wonder met I Just Call To Say I Love You hebben we ook al gedraaid, staat op 4, Prince in The Revolution met Purple Rain staat op 3, George Michael met Careless Whisper, nog niet gehoord in de lijst, maar die komt wel hoor, die staat op 2, en de best verkochte single uit 1984 was Daddy the Bank met Ik Verdeel. Ik voel me zo verdomd alleen. Het is een goede vrijdag, zoals dat heet. En wij gaan naar Queen toe. Staat genoteerd op nummer 53 komt uit 1984. En kwam ook in de lijst voor met de best verkochte singles in 1984. Hier is I Want to Break Free. Hits. 24 uur per dag, Radio Els. 558 en het is vandaag ethisch d, maar dat zal je inmiddels wel duidelijk zijn natuurlijk, want je hoort vandaag sinds 11 uur alleen nog maar muziek uit de jaren 80. Want we doen de top 100 van de jaren 80 en we zijn inmiddels al aangekomen aan nummer 52, want je hoorde Berlin met Take My Breath Away uit 1986. Dus nog een paar plaatjes en dan zijn we precies op de helft van de lijst. En op nummer 51 een prachtnummer hoor, ja, Nena, nou, we noemden ze al eerder uit 1983. Hier is 99 Loefballons. Irena Cara met Fame had de eer om het tweede gedeelte van deze top 100 over de jaren 80 te openen, want ze staat ermee op nummer 50. Het nummer komt uit 1983 en was destijds volgens mij de titelsong van die tv-serie Fame. Misschien kan je er op YouTube nog wel eens wat vinden voor de jongeren onder ons, want die hebben het natuurlijk daar nog nooit gezien. En Dat was best des, destijds best wel een, uh, een leuke serie, ja, dacht ik ook wel. Radio Els 558. Informatie. Met je zachtjes, maar hij is het dan toch het nieuws van 1985. Joop Soetermelk wordt op 38-jarige leeftijd in Italië wereldkampioen wielrennen. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Wit van Bentum wint de wedstrijdtocht. En in de Waal wordt in het Wordt in het beton gegoten lijk gevonden van de kickboxer André Brillemans. Brilleman was, lijfwachter, was lijfwacht van de topkankster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. En in 1985, de Volksrepubliek China voert verstrekkende economische hervormingen door, die door de gedeeltelijke herziening van een centraal geleide planeconomie inhouden, want het is natuurlijk een communistisch land en niks kon daar, en dat hebben ze toen een beetje gaan veranderen in 1985, en nu is het uh, geloof ik de grootste economie ter wereld geworden. Ja. Wij gaan hier door met de lijst op nummer 49. In 1985 is hier Brian Adams. Het is allemaal getiteld, even een middag op deze Goede Vrijdag. Els, hemels, els, ja de muziek is ook hemels, maar ook dat jij een lekker kopje... Soep kom brengen met een paar boterhammetjes erbij. Want ja, dat, uh, dat gaat gewoon door natuurlijk. Het is een hele lange zit, dus dan gaat de maag soms een beetje knorren. Jordan de Brian Adams uit 1985 staat genoteerd op nummer 49. En het was natuurlijk allemaal getiteld Heaven, maar dat mogen overduidelijk zijn. Het is inmiddels al tien over half drie geworden. Ja, is het al voorbij zelfs. Wij gaan naar de nummer 48, geluid van Rockset uit 1989. En ze hebben de look hoor, ze hebben de look. is, gaat hij nog even een stukje door. Nou ja, goed, die paar seconden zijn ons vergeven natuurlijk. Jo, de. Uh, wat was dat ook alweer? Ik heb het plaatje al weggegooid, want het was net aan het eind van een leesje. Ook. <laughs> even kijken hoor. Even kijken, Rock set natuurlijk met de look uit 1989 en staat genoteerd op nummer 48. We gaan naar nummer 47 toe. Schiet alweer raar op in dit uurtje. Hè? Ja, het gaat ontzettend hard. Hier is Lionel Rizzi met Hello, een rustpuntje in de top 100 van de jaren 80 bij Radio Els 558. See you pass outside my door. Hello.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 Per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Echt zo'n klassiekertje geworden natuurlijk, de Eye of the Tiger. Van vijver staat op 46 en komt uit 1982. Dit was het nieuws in 1985. Het frisdrankenconcern Coca-Cola, dat een groot marktaandeel verloren zag gaan aan concurrent Pepsi-Cola, wil de samenstelling van zijn cola wijzigen en aanpassen aan de smaak van de tijd. Dat wil zeggen aanzienlijk zoeter maken. Over de hele wereld worden protesten vernomen en de verkoop keldert nu pas echt de smaak... Wijziging wordt daarom direct weer ongedaan gemaakt. In het Brusselse Heizelstadion komen bij het Heizeldrama 39 mensen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus, nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michael Platini een strafschop binnentrapt. Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontrole. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het Benefietconcert Live Aid gehouden. Met een enorme keur aan pop en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië. En is wereldwijd te zien en te horen op televisie en radio. En het laatste briefje uit 1985, Michael Korbachev introduceert zijn politiek van perestrojka, oftewel herstructurering van de Sovjet-Unie, zodat het wat democratischer kon worden. Wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur en dat doen we met Bronsky Biet, met Smalltown Boy uit 1984 en staat genoteerd op 45. steenkool verbruikt. Er ging bijna een derde meer kolen doorheen dan in 2014. In totaal steeg de productie van elektriciteitscentrales met 7%. Deze toename ging grotendeels naar het buitenland. Door de lagere kolenprijs konden de centrales goedkoper stroom produceren. De KNVB roept alle clubs in het amateurvoetbal op... om komend weekend stil te staan bij het overlijden van Johan Cruijff. Dat verzoek doet de Voetbalbond in een e-mail gericht aan alle verenigingen...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 Ja, we zijn even lachen, als ik weet het. Het ging niet helemaal goed. Dat is Altijd een heel goed hoor. Even dat nieuwste tussendoor uh, doen. Want dat staat op een andere computer als waar uh, vandaag wij uitzenden. Want wij zenden nog zoveel mogelijk analoog uit vanuit de studio. Dus in de studio, echte studio, live studio staat geen computer. Maar die wordt natuurlijk wel aangesloten op de computer. En daar staat ook het nieuws op. Dus we moeten dan even een beetje technisch uh, moeilijk doen om dat helemaal goed in elkaar over te laten lopen. En dat ging even een beetje verkeerd had ik de indruk hoor, want ik heb het zelf niet kunnen horen, maar ik had de verkeerde schuif naar beneden gehad, dat kan gebeuren toe. Welkom in het vierde uur alweer, het is even over de klok van drie uur geworden en je luistert naar Radio Els 558 en we, gaan, uh, we zijn bezig met de top 100 van de jaren tachtig, jawel, en we zitten inmiddels al in de veertigers, dus ja. 45, dat, uh, dat was het laatste wat ze hoorden. Bronski Beat met Smalltown Boy. Even voor de klok van drie uur. En we gaan dus verder met nummer 44. En dat is een hele mooie hoor, van Phil Collins. Against All Odds uit 1984 bij Radio Els 558. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand in 558 met Vinnie de la Dit zijn de hits op Els 558. En nu die Dat we ze tegenkomen, deze dame. En uh, vroeger in, deze, in de jaren 80 noemden ze de dishjokjes, die, die zeiden altijd Madonna. weet je wel met zo'n uitspraak. Ja, ja, ja. Je hoorde uh, Into the Groove uit 1985 van Madonna natuurlijk. En staat genoteerd op nummer 43 hier in de top 100 van de jaren 80 bij Radio Hells 558 op deze Goede Vrijdag. We zullen eens even gaan kijken. Wat de best verkochte singles waren in datzelfde jaar 1985. Dat was op nummer 10 Elton John met Nikita. Op nummer 9 Bruce Springsteen met I'm On Fire. En dan hebben we Madonna met Into The Groove. Die stond op nummer 8. En weer, wederom Bruce Springsteen met Dancing In The Dark. Staat genoteerd op nummer 7. Op nummer 6 Tears For Fears met Shout. En Only Love van Nana Mouskouri. Toch wel een uitzondering op de popmuziek natuurlijk. Staat genoteerd op nummer 5. Benny Neyman, Jawel, waarom fluister ik je naam nog? Als best verkochte single op nummer 4, Paul Hardcastle met 19, staat op 3. de Commodores met de Nightshift hebben we ook al gedraaid, staat op 2. En USA for Africa, We Are The World, naar aanleiding van de hulpactie voor Honger, Afrika, was de best verkochte single in 1985. Oeh, wat gaan we hier krijgen bij Radio Eels 558? Nou, mooi hoor, mooi hoor. Je hoort het misschien al, hè? We gaan naar Frankie Goes To Hollywood, Ja, alleen de naam al. Relax uit 1984 staat bij Radio Els top 100 van de jaren 80 op nummer 42. Op top 100 van de jaren 80 bezetten de Scorpions de plaats nummer 41 met Still Loving You. Radio Els 558. <tie> Informatie. Dit was het nieuws in 1986. Het brainvirus duikt op. De e het eerste computervirus in de geschiedenis. Het verspreidt zich door diskettes. En de Zweedse premier Olaf Palmer wordt in Stockholm vermoord. De zaak is tot op heden vandaag nog steeds niet opgelost. Vata Morgana, een attractie in de Nederlandse pretpark De Efteling wordt dit jaar geopend. Flevoland, 170.000 inwoners wordt Nederlands twaalfde provincie. Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. En het laatste uit 1986, de Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. En we hebben weer eens een keer Michael Jackson voor de verandering in de top 100 van de jaren 80. Ja, hij staat op 40 met thriller, de single versie dan wel te verstaan. Het komt allemaal uit 1983. Welkom op deze goede vrijdagmiddag. Okay, De vijfde. Net te lezen, de V&D in Rijswijk heeft vrijdag halverwege de dag de deuren gesloten nadat koopjesjager op de vuist waren gegaan. De politie moest er zelf op de pas komen om de vechtende V&D-klanten uit elkaar te halen. Er zouden zelfs mensen gewond zijn geraakt. De winkel in het winkelcentrum in de Bogaard gaat pas weer open. Als er voldoende beveiliging is, Meld een woordvoerder van de curatoren van de V&D aan omroep West. Dat kan zaterdag zijn en misschien zelfs wel dinsdag. En ook in de V&D aan het Zuidplein is al gesloten vanwege de drukte en opstootjes. Ja, ja, je hebt toch beter naar Radio Els, gewoon lekker thuis blijven naar Radio Els 558 luisteren natuurlijk. Je hoorde Elton John natuurlijk op 39 genoteerd met Nikita. En ze worden steeds mooier de plaatjes he, naarmate we naar de nummer 1 toe gaan kruipen. Zoals deze ook bijvoorbeeld van U2 uit 1984, Pride in the Name of Love op 38. Come and go one man come here to justify one man to own. 33 jaar geleden alweer hè? voor George Michael en Carlos Wisper. Die mag natuurlijk in geen enkele lijst ontbreken als die over de jaren 80 gaat. Hij staat hier bij ons op nummer 37. Dit was het nieuws in 1986. Bij de Tweede Kamerverkiezingen boekt het CDA van premier Ruud Lubbes een forse overwinning. Ook de Partij van de Arbeid behaalt onder de nieuwe lijsttrekker Wim Kok forse winst. De CPN verdwijnt na 67 jaar uit de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Een van de vier reactors van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie en waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM wordt gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. En België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. De 13-jarige Sandra Kim behaalt met 176 punten. Bij Assen vindt de eerste aanweving plaats in de noordelijke provincies, Ja, nu uh, zeer actueel natuurlijk in Groningen. En in Lisse vestigen 30 studenten, onder wie Weijers, die later minister zou zijn, van de Technische Hogescholen van Delft, Eindhoven en Twente het eerste Nederlandse dominorecord met 755.836 omgevallen dominee. Uh, do, do, domino-stenen. En zover het nieuws uit 1986. En hier is The Cure uit 1980. Ja, geweldige plaat vind ik dit. Uh, Forrest is het getiteld en staat hier op nummer 36. Welkom bij Radio Hels 558 bij de top 100 van de jaren 80. We krijgen een uh, lekkere boterham met uh, uh, palingfilet. Dat is met haar partij lekker. Jorrit de Cure met A Forest uit 1980. Een beetje de nadagen van de punk nog, hè? Ja, ja, ja. We gaan naar het nummer 35 geluid in deze top 100. We gaan naar 1989 met de Dio Money for nothing. Gratis geld. tell you He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that ain't working That's the way you do it Get your money for nothing Get your chicks free We got some install my cool.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 21 uur per dag. Radio Els. de categorie tranen trekkers in de top 100 van de jaren 80, jawel, op nummer 34, Forringer uit 1984, I want to know what love is, en volgens mij hebben we die begin van de week ook nog gedraaid, want toen was Forringer het leuk in de show wat we dan iedere dag zo meetje doen, maandag tot en met vrijdag de afwashow tussen 8 en, uh, nee tussen uh, 6 en 7 hè, s'avonds, ja, tijdens het afwassen natuurlijk, alleen vanavond niet, want we zijn nu bezig met die top 100 van de jaren 80. We gaan er bijna weer vandoor, want we gaan oprichting nieuws en weer. Wel erg vroeg, maar de komende is ook wel een heel erg lang plaatje. Maar we gaan eerst nog even dit doen: de best verkochte singles in Nederland uit het jaar 1986. Op nummer 10, Cockrobin, Robin, The Promise You Made, Walk This Way van Run DMC op 9, Berlin op 8 met Take My Breath Away, Sing Our Own Song van UB40 op 7, Falco met Jenny op nummer 6, dat wordt de laatste plaat ook voor het nieuws en het weer, Joyce Michael met The Different Corner staat op 5, Billy Ocean, When The, when the Going Cats Tough, The Tough cats Going staat op 4, Cliff Richard en The Young Ones met Living Dog op 3, The Communards met Don't Leave Me This Way staat op 2, en de bestverkochte single uit 1986 was Europe met de Final Countdown, die is ook helemaal grijs gedraaid, zodat we er eigenlijk niks meer aan vinden. Hier is Valkoven. we aan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we daarna weer terug voor het volgende gedeelte van de top 100 van de jaren 80 bij Radio Els.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 Wer hat verdorgen? Du, dich? Ik, mich? Oder? Oder wie ons?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 Radio Ls 558 met het nieuws. Dit is het nieuws, een goedemiddag. Met name is Henk van der Lucht. Topman Geert van der Weerthof is afgelopen week met ruzie vertrokken bij Weekamp. Ook de financieel directeur wordt per 1 april vervangen. Het moederbedrijf van Weekamp werd vorig jaar overgenomen door de Britse durfinvesteerder Apex. Daarna is onenigheid ontstaan tussen Van der Weerthof en de Raad van Commissarissen... over de te volgen koers waarop de topman de eer aan zichzelf hield.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 En zo is het 4 uur geworden bij Radio Els 558 en we gaan beginnen aan het vijfde uur van de top 100 van de jaren 80. Ja, we zitten hier al vijf uur op een krakende bureaustoel. Ik ben benieuwd of die vol gaat houden. Want af en toe hoor ik hem vervalend kraken dat ik denk van straks leg ik hier gewoon op de vloer. We waren gebleven bij nummer 33, je de Falco met Jenny part 1 natuurlijk. Maar dat duurde bijna al zes minuten lang vandaar dat we er vroeg uit gingen het vorige uur. En we gaan op, we gaan naar hele mooie plaatjes toe. Bijvoorbeeld op nummer 32, de Golden Earring uit 1984. Hey, verkeerde knop, verkeerde knop. Eerst foutje eigenlijk pas, hein, die vijf uur. Ja, nou ja, we kunnen natuurlijk. Hè. Het is voor mij ook een goede vrijdag. 1984 voor de Golden Earring, Land the lady smiles. When a Lady Smiles. You know it drives me wild. Exhaustful when a fingertips go drawing circles in the night and the mood is soft and sensual. <sighs>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 glimlachen dan weet je dat je op moet passen natuurlijk. De koming op nummer 30 met When A Lady Smiles. Je luistert naar Radio L558. We doen hier de top 100 van de jaren 80 op goede vrijdag en uh, als je nu pas inschakelt heb je het grootste gedeelte gemist, maar je kan het later altijd nog op de podcast terug horen. Dit is staat op nummer 31 de Simple Minds met Belfast Child uit 1989. Sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles so Some Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return. Belfast child sings again Brothers, sisters where are you now? As I look for you right through the crowd All my life here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 is Radio Els 558 met Ferry Den Hartel. 30 in de jaren 80 top 100, ja zo zeggen we dat netjes. Pat Bennett met Love Is a Battlefield uit 1984 en daarvoor op 31 de Simple Minds met Belfast Child uit 1989. Radio Els 558. Informatie en dit was het nieuws in 1987. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapsteis voor de Belgische kust, 193 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse guldens verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milaan. Voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Oscar. De aanslag, de aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige niet film van 1986. Regisseur Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En Filmstad Hollywood viert het 100-jarig bestaan. En sinds 1 januari 1987 is het rijden op de fiets met reflectoren aan zijkanten van de banden verplicht. Ja, nou, hebben we hebben het wel weer een beetje zo gehad met de geschiedenis. Maar het is wel leuk om die feitjes even terug te horen. Het is Goede Vrijdag vandaag en ik hoop dat je een beetje geniet van de muziek. Dit is ook prachtig Bonnie Tyler uit 1983 op 29. Total Eclipse of the Heart. Turn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 20 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag. Dit is Radio Els. Bijzonder goede vrijdagmiddag. Ja. de Prins uit, 19, nee, uit 1983, maar hij zingt over 1999. Ja, in 1983 was dat natuurlijk nog een heel eind van ons bed. Maar inmiddels is ook 1999 al lang in het verleden natuurlijk vergeten. 28 staat hij op, uit, het komt uit 1983. Ja, ik zat bijna hier half te slapen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind hier helemaal niets kan ik niks aan doen. Je luistert naar Radio Els 558 te horen via wwwradioels 558nl en op de middengolf in het oosten van het land op de 1512 kilohertz, En we doen hier de top 100 van de jaren 80 en we zijn inmiddels al toegekomen aan nummer 27. De Bengals zijn hier met Eternal Flame uit 1989. Close your eyes. Give me your I Met Radio Gaga van Queen natuurlijk hebben we er precies drie kwart van de lijst op zitten, want ze staan op nummer 26 in de top 100 van de jaren 80. En ik zie dat buiten het zonnetje inmiddels al vrij lekker aan het schijnen is, wordt het toch nog een beetje een mooie dag op deze goede vrijdag bij Radio Els 558. Ik heb nog wat nieuwsberichtjes voor je uit het jaar 1987. In Brussel wordt de 32 e editie van het Eurovisie Songfestival gehouden. Het wordt gewonnen door Hope Me Now, gezongen door Johnny Logan voor Ierland. De 19-jarige West-Duitser Matthias Rust, uh, Rust landt met zijn sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Rust die wordt tot vier jaar werkkamp veroordeeld. Freddy E ontvoert in zijn eentje aanholt topman Gerrit Jan Heijn en vermoord hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning. Totdat in april 1988 Ferdie E opgepakt kan worden. Ja, dat kwam uh, omdat hij met het geld uh, liep uit te geven. En dat was gemerkt, hè? was allemaal opgeschreven natuurlijk, die nummers. Dus ja, dan uh, loop je tegen de lampen als, als je met dat geld gaat lopen doen. Zo, dit wordt een prachtplaatje, Ja, ja, ja, ja. Op nummer 25 in de top 100 van de jaren 80 in YouTube. Sorry, Sunday, bloody, bloody Sunday uit 1985. Weten over Radio Els, de programma's of gewoon genieten van de muziek van toen. Yes, yes, yes. Kijk op www.radioels558.nl. The best hobby.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 Eindelijk kwart voor 5 bij Radio Els 558. En je hoort het al, hè? de echte klassiekers uit de jaren 80 komen nu bovendrijven. Hoor. Je het Toto, met Afrika natuurlijk uit 1982, genoteerd op nummer 24. En dit staat op 23. Dat is een ex XL hit, dit wordt destijds uit 1984. Helemaal grijs gedraaid. Hier is de reflex op nummer 23. Vandaag, vrijdag, Goede Vrijdag wel te verstaan, 25 maart van het jaar, dus alles 2016. En sinds 11 uur kun je al luisteren naar de top 100 van de jaren 80. En je hebt voor mij nog te goed de meest verkochte singles uit 1987. Op nummer 10 U2, With or Without You op 9, Madonna met Who's That Girl, op 8 Arita Flankrin en George Michael I Knew You Were Waiting For Me, I Want Your Sex van George Michael op nummer 7 The Mixed Emotions met You Want Love, Maria Maria staat op 6, Rick Hesley met Never Gonna Give You Up op 5, Whitney Houston op 4 met I Wanna Dance With Somebody, Respectable van Mel and Kim staat op 3, Jen Hammer met Crockett's Team staat op 2, en de best verkochte single in 1987 was Piet Veerman met Sailing Home. Ja, ja, ja. Wij gaan hier naar Bon Jovi toe. Staat op nummer 22, komt uit 1986. Is getiteld Living on a Prayer. Hele vader dan toch zou zeggen, wat een brulapenmuziek. <laughs> 1986 voor Bon Jovi en Living on a Prayer. En het staat hier toch om het op nummer 22. Radio Els 558. Informatie. En wij gaan even terug naar het nieuws van 1988. In heel Nederland raakt het telefoonverkeer ontregeld als waarschijnlijk een paar miljoen mensen tegelijk probeert te bellen naar de tv-studio waar de jury van de Soundmix-show zich bevindt. De televisiezender Nederland 3 begint met reguliere uitzendingen. Het commerciële radiostation Radio 10 start haar uitzendingen en is via een U-bocht constructie in Nederland te beluisteren. De maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelweg wordt verhoogd van 100 naar 120 km per uur. En PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Nederland wint in München het EK-voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullet en topscorer Marco van Basten. En na 88 jaar wordt het veer van de anna Jacoba polder naar Zijp uit de vaart genomen. Door de opening van de Philipsdam is het overbodig geworden. Ja. De laatste voor het weer en het nieuws van 5 uur. Dat is ook een klassieker hoor, van Phil Collins... In the air tonight uit 1981 staat op nummer 21 en dan gaan we na de klok van 5 uur aan de top 20 beginnen van die top 100 uit de jaren 80. Tot zo meteen. Radio Els 558 met het nieuws. Dit is het nieuws, een goedemiddag. Mijn naam is Sank van der Klucht. V&D Rijswijk heeft voortijdig de deuren gesloten vanwege een chaos in en om het warenhuis. Het was zo druk dat het volgens de bedrijfsleider niet meer verantwoord was om de winkel open te houden. Buiten hing onder de wachtende klanten ook een ruzieachtige sfeer. Er werd gevreesd voor vechtpartijtjes. Om problemen voor te zijn, sloot de VND eerder de deuren.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 Even over de klok van 5 uur op deze Goede Vrijdag bij Radio Hels 558. En je hebt al 5 uur kunnen luisteren naar de top 100 van de jaren 80. En we gaan aan het 6 uur beginnen. En dat is ook nog niet het laatste uur, vreselijk ik hoor. Nee, dus het wordt een voor verondergetekend. Maar goed, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En je hoort al die heerlijke muziek weer eens een keer terug. Hè. We zijn inmiddels toegekomen aan de top 20 van diezelfde top 100 uit de jaren 80, dus alle klassieketjes uit die jaren komen nu echt aan bod, zoals deze, Madonna, we hoorden ze al twee keer eerder. Dit is Like a Virgin, staat op nummer 20, komt uit 1984. Op de weg is het goed te zien dat bijna iedereen vrij is vandaag. Want er staat op een vrijdagavond meestal vaak toch wel aardig wat files. Maar er staan er nu maar 23. Een van de langste staat op de A1. Amersfoort, Amsterdam. 7,1 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaken en Heembrugge. Dit is Radio Els 558 met Verrie den Hartel. 24 uur per dag. Radio Els. Die mag natuurlijk niet ontbreken. De police natuurlijk. Hè. Ook, ook wel succesvol in de jaren 70. Maar in de jaren 80 konden ze er ook nog wel wat van. Op nummer 19 genoteerd in de top 100 van de jaren 80. Every Breath You Take uit 1983. Every Breath You Take 1983, helemaal grijs gedraaid. Destijds op de zender waar AvanShow toen op uitzond. Dat was wel illegaal. Allemaal met zo'n grote antenne op dak. leefde ging live de E3 op de FM 103. Elke dag de AvanShow. En dit was ook een ex-Els-hit-tip. Dat betekende dat hij iedere dag ook een taak hier voorbij kwam. David Bowie met Let's Dance uit 1983. Zoals gezegd, op nummertje 18. En dit staat op 17. Weer een icoontje hoor. Tina Turner, de best uit 1989. Het gaat niet over jou. Nee, echt niet. Ik heb geen idee over wie het wel gaat, natuurlijk. Je uh, Tina, Tina Charles. Of Tina Charles, voor mij nou. Tina Turner uit 1989 met de best staat hier in de top 100 op nummer 17. We gaan even naar het nieuws toe van 1988. George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentverkiezingen. Het is, van, het is in. 1988 voor het eerst dat er een Wereld Aidsdag werd georganiseerd en begin van de boldekar affaire een justitiële dwaling in Nederland. In december worden 14 van de 50 kleuters bij het Vladingse Medische Kinderdagverblijf de Boldekar uit huis geplaatst wegens vermeend seksueel gebruik. Doordat de bewijsvoering was gebaseerd op een onjuist gebruik van uh, wat staat hier, jongens anatomisch correcte poppen gingen alle verdachten vrij uit. Ja, knetterig natuurlijk. En 270 mensen komen om als de PEN-M-vlucht 103 explodeert en neerstoort bij Lockerbie in Schotland. Bleek later dus een, uh, een terroristische aanslag te zijn. En in 1987 werd de radicale moslimgroep al Qaeda opgericht door Osama Bin Laden. En dan gaan we even kijken naar de best verkochte singles uit 1988. Op nummer 10 Sam Brown met Stop, Ere klapton op 9 met Wonderful Tonight... De Pasadena's met Tribute, Ride On staat op 8. Toto met Stop Loving You op 7. Yes and the Plastic Population, The Only Way Is Up staat op 6. Salt and Pepper met Push staat op 5. Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna no, op 4. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change, My Love for You staat op 3. Bill Medley en Jennifer Warnes, If I Had The Time Of My Life op 2. En Womack en Womack met Teardrop staat op 1. Dat is de best verkochte single in 1900 en 88. Ik zit hier dat ik even hier wat fout zit. Ja, ja. Ik zit helemaal fout ook. Dus dan moeten we deze even gaan veranderen. Zo. Ja, want we moeten deze hebben. Michael. Uh, hoe heet je ook alweer? Uh, geen idee. Doet er ook niet toe. We gaan naar Wim toe. Week me op nu voor go. op nummer 15. Ik had het goed, jij had het fout, want nummer 16 stond niet op de leest, maar wel op de USB-stick, dus ik zat wel goed op nummer 16, alleen dacht ik van, hé, hey, dat is Wem niet, dus ik denk... Dan moet ik eentje, eentje verder hebben. Maar we zijn er even vergeten. Beste luisteraars. Dus uh, we gaan zo meteen nog maar even nummer 16 draaien. Je hoorde in ieder geval het nummer 15 geluid al. met Wake Me Up Before You Go Go uit 1984. En dan gaan we nu luisteren naar nummer 16. Ach, ze weten ze wat anders. Draaien draaien het gewoon een beetje om. Christenburg uit 1986. De dame in het rood. Oftewel de Lady in Red hier bij Radio LS 558 in de top 100 van de jaren 80.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 been blind lately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 Ik sessie hier bij HDL's 558. En ik zit net te denken: dit is Christenburg met de Lady in Red. Maar volgens mij heeft hij ook eens een plaat gemaakt dat heet. Uh, Hoe pace the ferryman? Volgens mij wel hoor, van Christenburg. En die vind ik eigenlijk persoonlijk veel en veel mooier. Ik zal het eens opzoeken in de grote discotheek hier van HDL's 558. En dan gaan we volgende week, denk ik, in de afa gewoon voor je draaien. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. En dan hebben we de Master himself weer. We hoorden hem al eerder. Bruce Springsteen. Hij staat op nummer 14. Met het uit 1981 afkomstige nummer The River. I come from down in the valley. When young, they bring you up to do. Like your daddy done.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 Ach waarom niet, dit heerschap, Bruce Springsteen, die komen we nog een keer tegen, want hij staat ook in de top 10 Ja ja ja, toch wel uh, allemaal jaren 80 plaatjes hè, van Bruce Springsteen Maar is ook niet zo gek, want we doen die top 100 hiervan natuurlijk U2 komen we wel voor het laatst tegen, ja op nummer 13 Je hoort het natuurlijk al welk nummer dit is, With or Without You uit 1987 staat in de top 100 van de jaren 80 Op nummer 13 bij Radio Els 558 op deze Goede Vrijdag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 Ik midden tussen de klassiekers vooruit de jaren 80, ongelooflijk op het nummer 13 geluid uit 1987, U2, wit, or wit, out you, ja, het is inmiddels al vijf over half sessie en we gaan verder met nummer 12 en daar geldt ook voor net als voor U2, het wordt de laatste keer dat je haar hoort, Madonna, 1989, op nummer 12, like a prayer. control Dit was het nieuws uit 1989. De Nederlandse banken NMB en de Postbank konden hun fusie aan. met zou het latere ING worden. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. George Bush senior wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. En in 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. Communistische regimes vallen in de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober 1989 laten DDR haar burgers, haar burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november wordt s'avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet... Met direct een, groot, een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Ja, ik kan me die beelden nog wel goed herinneren. Dat was het nieuws uit 1989. En dit komt uit 1986 en staat in de lijst van de top 100 van de jaren 80 op nummer 11. Je hoort het natuurlijk al: het is Europe and the Final Countdown. Wat voor zes hier bij Radio Els 558 in de top 100 van de jaren 80 gaan we inderdaad aftellen. De final countdown hoorde je van Europe uit 1986 en die stond op 11, dus we gaan beginnen aan de top 10. Op internet, Radio Els. Op 10, ABBA uit 1980, de winner takes it all. Ja, nou net niet helemaal, want ze staan niet op 1, maar toch.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 Ja, de verliezers staan in de top 10 hoor, Abba wel. de winner takes it all uit 1980 op de tiende plaats. De hekken sluiten van de top 10 van diezelfde top 100 van de jaren 80 natuurlijk. Hè. Het schiet dan weer lekker op en we moeten even opschieten want ik kan nog maar twee platen draaien dit uur. Want het zijn van die lange platen allemaal uit de jaren 80. Op nummer 9 uit de 1988, Bill Medley en Jennifer Wains, The Time of My Life. Now I...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 So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical battle scene. Now we're passion in our eyes, there's no way we, we could, could disguise, disguise it secretly. So we take each other's. We seem to, to understand the urgency, urgency. Even een lekkere boterham en pinterkaas. Ja, ik heb gewoon honger gekregen. Ik zit hier inmiddels ongeveer, oh, bijna 7 uur. Hè? Ja, want we gaan op naar het nieuws en het weer van 6 uur. En dat gaan we doen met uh, het nummer 8-geluid. Ja, en die duurt lang hoor. Die duurt lang. Billy Joel. Je kent hem waarschijnlijk al. Je hoort het al om dat helikoptergeluid natuurlijk. Goodnight, Seagun. Staat genoteerd op nummer 8. Het komt uit 1983. Tot zometeen naar het nieuws en het weer van 6 uur. Radio Els 558 met het nieuws. Dit is het nieuws, mijn naam is Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij de grootschalige politieactie vandaag in de Brusselse gemeente Schaarbeek zou de gezochte terreurverdachte Mohamed Abrini zijn opgepakt. Abrini werd internationaal gezocht wegens mogelijke betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. De 30-jarige man werd op 11 november, twee dagen voor de aanslagen, gefilmd met Salah Abdeslam bij een tankstation in Raison, aan de snelweg naar Parijs.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 Het weer. Vanavond blijft het droog. Het klaart breed op. De temperatuur daalt flink. In de loop van de avond ontstaan mistbanken. Vannacht komt op uitgebreide schaal mist en laaghangende bewolking voor. De temperatuur daalt in het binnenland tot dicht bij het vriespunt. Morgen lossen mist en wolkenvelden weer vrij snel op. En tot zover het nieuws. Radio Els 558, de top 100 van de jaren 80. 24 uur per dag. Video else. Zo, even over de klok van 6 uur geworden Ik zit hier bij Radio Els 558. En je bent welkom bij het zevende en laatste gedeelte van de top 100 over de jaren 80. En we hebben bijna alles al gehad. We hebben er nog te gaan. Dus de zeven hoogste van de top 100 uit de jaren 80. Volgens een of andere lijst, want ja, iedereen heeft natuurlijk verschillende smaken. Waar waren we gebleven? Nou, het vorige uur eindigen we met Billy Joel. En Goodnight, Night Saigon staat genoteerd op nummer 8 en komt uit 1983. En het nummer 7 geluid komt een jaar later uit 1984, ik had het al een beetje verklapt. Bruce Springsteen, hier is Dancing in the Dark op nummer 7.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 Carving you up alright You say you gotta stay hungry Meneer Springsteen op nummer 7 hier in de top 100 van over de jaren 80 met Dancing in the Dark. En weet je wat nou zo leuk is? Ik zit hier nu al meer dan 7 uur en er is een jingle met Goedenavond, Goedemiddag, Goedemorgen. En ik heb de versie, die ga, ik heb ze straks gewoon alle drie gebruikt, hè? alle drie de versies. Dat zal natuurlijk niet zo gek veel gebeuren, maar vandaag gebeurde het wel op deze goede vrijdag. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Oh, wat een klassieketje. Ja, ja, ja. Het nummer 6-geluid van de top 10. Uit 1982. De Dire Straits en Private Investigations op Radio Els 558. Radio Els 558 met Ferry Den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els 558. Zo slopen we de top 5 binnen van deze top 100 uit de jaren 80. En dat was onmiskenbaar Aha met Take on Me uit 1985. En wij gaan de laatste keer even kijken naar het nieuws in het verleden. We zijn bezig met het jaar 1989. Toen was de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant op de TV. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Zanderij. Slechts 11 in, inzittenden overleven de SLM-ramp. En in 1989, RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. Ze zal later natuurlijk gewoon gewijzigd worden in RTL 4. En dan gaan we eens kijken wat de best verkochte platen waren in 1989. Op nummer 10. Nene Sherry met Buffalo Stands, Belfast, Child van the Simple Minds op 9, Rocco en de Carnations met Marina op nummer 8, Madonna met Like a Prayer op 7, René Vroger en het Goede Doel, Alles kan een mens gelukkig maken staat op 6, De Bengals met Eternal Flame staat op 5, Gerard Joling met No More, Bolero's op 4, Margaret Singena, We Are Growing, Shaku Zulu staat op 3, Millie Vanelli Girl, I'm Gonna Miss You staat op 2 en de best verkochte plaat in 1989 was Kaoma met Lambada. En uh, we gaan hier gewoon even gezellig door natuurlijk. We gaan naar nummer 4 toe, 1984 voor Prince en de Revolution. Hier is Purple Rain bij Radio Els 558 in de top 100 van de jaren 80. The <laughs> 10 voor half 7. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik gewoon nog het zonnetje heerlijk schijnen. En de wind is een beetje gaan liggen. En dan is het allemaal veel beter om buiten een beetje uit te houden natuurlijk. Want Tom Plas is inmiddels al lang van die techniek weggelopen. Die loopt gewoon buiten een beetje te spelen. Want die vindt dat veel te lang duren. Meer dan 7 uur achter die knoppen. Dus we doen het allemaal maar zelf. Jor, het nummer 4-geluid. Prins en de Revolution Purple Rain op nummer 4. Nou, daar zijn we toegekomen aan de ontknoping. De top 3. Wie staat er op 3? De Simple Minds uit 1985. Wel bekend natuurlijk. Don't you forget about me. Hey, sing along here! Like and i an, now an now lost strange so we I'm Simple Minds op nummer 3 komt uit 1985. Don't you forget about me hier bij Radio's 558 in die geweldige top 100 van de jaren 80. Het naderse ontknoping, de ontknoping. We kwamen hem al eerder tegen in de lijst. En het nummer komt ook uit 1985, net als de nummer 3. We hebben het hier over Brian Adams en The Summer of 69 staat op nummer 2. It's real sick stream. Uit de jaren 80, maar hij zingt over de jaren 60. De Summer of 69 op nummer 2 in de top 100 van de jaren 80, uit 1985, van Brian Adams natuurlijk. Boom, boom, boom, boom. Bijna half En dat betekent dat aan deze marathon-uitzending een einde is gekomen op eentje na. Wie zou er één staan? Zal je misschien niet verbazen, het is Beile, de king of pop natuurlijk. De king van de jaren 80. Uit 1983 stamt het nummer 'Billy Jean. En dat staat in deze top 100 op nummer 1. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Het was wel een lange zit natuurlijk. Maar goed, met de catering erbij en noem maar op. En wat lange nummers dat ik af en toe tussendoor een beetje wat andere dingen kon doen. Was het best uit te houden. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Een heel fijn paasweekend en graag tot een andere keer. Oh, wat is dat, Het is een ja, komt hoor. Rio 558.